4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Bij een explosie in een veevoerfabriek in de Amerikaanse stad Omaha zijn twee doden gevallen. Er zijn 17 gewonden, onder wie tien zwaar gewonden. Wat de explosie veroorzaakte is nog niet duidelijk. Volgens een ooggetuige was er een luide knal en stortte daarna een muur van de fabriek in. Hulpdiensten proberen de muren te stutten die nog overeind staan.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 De Chinese tennister Li Na heeft de halve finale bereikt... van de Australian Open in Melbourne. Ze won in twee sets van de Italiaanse Pinetta. Het is voor de vierde keer in vijf jaar dat Lee weet door te dringen... tot de halve finales van dit Grand Slam toernooi. En daarin speelt ze tegen de Servische Ivanovic of de Canadese Bouchard.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 Een hele goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht. Ons derde uur alweer. We praten vannacht over internet en internetfraude. Hoe veilig voelen we ons online? Dit naar aanleiding van alle verhalen van de afgelopen tijd... over de NSA die ons dataverkeer monitort. En het nieuws van deze week dat ons het geadviseerd... om de webcam af te plakken. Overigens de webcam in de Radio 1-studio. Die staat aan, dus Elmer, je wordt gezien. En je wordt in de gaten gehouden, ja... Maar ook deze week werd bekend dat mensen via Facebook voor duizenden euro's worden opgelicht. Hoe veilig is dat internet nou eigenlijk? Heeft u vragen of wilt u erover meepraten? Dat kan, uh, gratis Radio 1, telefoonnummer 0800 1121 of mailen. Dat kan ook nacht@eo.nl. En op Twitter zijn wij te bereiken via hashtag dit is de nacht. Een vrolijke familie, de van der ploegjes. Toch zijn ze allemaal besmet. Er is 1500 euro betaald met Anneke's creditcard. In een land waar Anneke nog niet eens bij in de buurt op vakantie is geweest. En dit moet gisteren online gedaan zijn. Helaas had Eduard de laatste software update van zijn browser nog niet geïnstalleerd. Hiervan maakte de hacker handig gebruik. Op het moment van herstarten van de browser... werd een klein, kwaadaardig programmaatje geïnstalleerd op de computer van Eduard. Dat programma legt automatisch een verbinding aan met de computer van de hacker... die vanaf dat moment alles met die computer kan doen. Niet zo leuk voor de vertrouwelijke gegevens van Eduard's patiënten. Zijn belastingaangifte, zijn adresboek... alles lag bij wijze van spreken op straat. Dit keer waren de van de ploegjes het slachtoffer. Maar een seconde later doen hackers misschien hetzelfde bij jou? Of de familie Janssen, De Groot, Van Dam, Paulusma, Pietersen... Johnson, Nussama, Williams, Ali, Zimmerman, Pauls, Gerritsen, Dupré, Khalid, Hassan, Kihara, Salmia, Van den Berg, Koorstra... Fares, Bout, Prins, Meijer, Ariansi, Taida, Louden, Van Geel. Internetfraude, daar praten we vannacht over. In de studio hiernaast me zit Elmer Lastragen. Elmer, jij provermogreerd... Op dit moment hè, ben je aan het promoveren. Ja, je ja. bent nu bezig over uh, phishing. Um, nou, laten we maar beginnen. Uh, wat, is, wat is phishing nu precies? Nou, Phishing is een, is een type bericht uh, wat eigenlijk een soort van misleiding is. Ja? Waarbij uh, ze, criminelen zich voordoen als iemand anders. Om daarmee informatie van, uh, van slachtoffers uh, te stelen. Dus je bent dan het vissen naar informatie. Ja, dat is, eigenlijk, dat is ook een beetje het, het synoniem. Zeg maar. het, het, het vissen als in echt fishing met een ja. F in het Engels. Dat is echt gewoon vissen. En, uh, maar dit schrijf je met PH? Dit schrijf je met PH, ja. Waarom? Nou, dat komt omdat vroeger, uh, dat is eigenlijk de oprichters van Apple hebben dat onder andere gedaan. Die zijn uh, uh, telefoons gaan ja, hacken eigenlijk. Dus om, om uh, via een, uh, een telefooncel gratis te kunnen bellen. Hadden zij een apparaatje ontwikkeld dat de pieptoon ja. van dat je het muntje erin gooit, dan wordt er een pieptoon verstuurd. Ja. En uh, die maakte dat pieptoontje na, door door, gewoon door de microfoon. Oh. Dus daardoor leek het alsof je uh, geld erin had gestopt, terwijl je ja. dat eigenlijk niet had gedaan. En, uh, zij Ik dacht het... dat hij had reageerde op een muntje, maar het was op een pieptoon. Ja, nou ja, zo ging ja. het vroeger in de, in de achterliggende techniek, zeg maar. Ja. En. Um... Uh, dat, dat hadden ze dus ontwikkeld. En dat, die mensen die dat deden... dat zijn een hele groepering geworden... die noemden zichzelf uh, freaks met PH. Uh. Van phone en freak. Ja. Ja. Dat, dus dat hebben ze samengevoegd. Dus dat werd een soort van manier om een F te vervangen met PH. Dan was je ook cool... En nou ja, op dezelfde manier is uh, phishing, dus phishing met een F, daar is dan PH van gemaakt. Rappig, het is echt een beetje een computernerd iets. Ja, het is heel erg een nerdy, ja. Okay. ja. Dat mag ik tegen jou zeggen? Ja, dat mag. Oké, oké, okay, uh... okay, nee, dat wil je niet beledigen. Um, hoe herken je een phishingmail? Ja, een phishingmail kun je eigenlijk herkennen uh, dat ze vragen je om informatie te geven. Mm -hmm. Dus uh, meestal, ze doen zich voor als iemand anders. Dus, uh, dus het staat vaak in van uh, geachte klant bijvoorbeeld bovenaan. Of dear customer. Dat is meestal niet aan jezelf gericht. Het kan wel, maar in de meeste gevallen nog niet. En vervolgens hebben ze een heel verhaaltje waarmee ze jou eigenlijk jouw vertrouwen willen winnen. Dat zij ook echt daadwerkelijk dat bedrijf zijn. En dat jij nu actie moet ondernemen om uh, iets te krijgen of iets niet te verliezen. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij uh, internetbankieren is het heel vaak dat, je, dat ze zeggen... ja, je internetbankieren is geblokkeerd vanwege een veiligheidsupdate. Ja, dat heb ik gehad, gehad. Ja. Klik nu hier om het, uh, om het weer ongedaan te maken. Om je, je, je rekening weer toegankelijk te krijgen. Nou, en dat zijn allemaal van die dingen, je moet nu actie ondernemen, want ze proberen te zorgen dat je, je leest nu die mail, ja. dus dan moet je ook meteen actie ondernemen. Omdat je, je zit nu nog helemaal in die, oh ja, dat zal vast wel een, een mailtje van die bank zijn. En dat zou dat een het. bank normaal niet doen? Nee, hopelijk niet. Er zijn banken, vooral in het buitenland, die wel heel veel mails sturen. En Nederlandse banken sturen nog niet heel veel mails, gelukkig zou ik bijna zeggen. Want op het moment dat je ook geen mail stuurt, dan kun je ook tegen je klanten zeggen van ja, ik Wij stuur geen mails. Niet. Dus ja. alle mails die je van ons krijgt zijn nep. Ja, maar ik herinner me die, uh, uh, ik, krijg, ik krijg hem nog steeds, een phishing mail van de postbank. Um, die bestaat dan niet meer Nee, in mails, maar die he? krijg ja. ik dus nog steeds. Uh, maar ik weet nog wel de eerste keer dat ik hem kreeg, dat ik inderdaad wel uh, geneigd was om daarop te reageren ja dat komt omdat heel veel mensen als ze een mail ontvangen zijn ze geneigd om het begin idee is van ik vertrouw deze mail ja want alle andere mails die je krijgt zijn normaal ook te vertrouwen dat zijn van bekende personen ja die je, die je kent of die in ieder geval die je vertrouwt en uh, dus bij een phishing mail staat ook in eerste instantie denk je van hey het is oké okay. het is oké okay. mm -hmm. en pas later als je aan het lezen bent denk je van opeens van oh nee dit is toch niet oké okay. heel veel mensen zien het als een spelfouten zien ja en denken ze ja een groot bedrijf hè die moeten wel normaal kunnen spellen. Dus als er zo'n uh, hele slechte mail is in slechte uh, Nederlands of slecht Engels. Ja. Dan denken ze ja, dan, dan is dit een, uh, een nep-mail. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo kwam ik achter die, uh, die Viagra-mail. Ik dacht nee, dat moet ik niet op deze manier aanpakken. Dat is een grapje, laat dat duidelijk zijn. Maar goed. Um, ho ho hoeveel mensen krijgen eigenlijk dagelijks een, een phishing-e-mail binnen? Nou, dat is erg lastig te zeggen. Uh, omdat ja, hoeveel mails krijgt een gemiddeld persoon binnen? Dat is ook niet echt. Heel erg duidelijk. Um, dus wat je vooral ziet is dat. heel veel mensen krijgen wel een phishing mail per dag. Uh, afhankelijk van welk. Uh, van e-mailadres je gebruikt. Mm -hmm. Want sommige e-mailproviders zijn wat beter in het. In het scannen van, uh, van. van mails en dus het uit, eruit filteren van phishing mails. Uh, bijvoorbeeld Google. Gmail is heel goed. Duidelijk. Ja, dat, op mijn Gmail-account. krijg ik ze eigenlijk nooit binnen. Nee, dat komt omdat Google. die krijgt zoveel mail binnen. Dat is echt miljarden mails per dag. Ja. Dus die kunnen heel goed zien van. hé, hey, deze mail is verstuurd naar meer dan 100 mensen. Hé, hey, dat is een verdachte mail. Ja. Exact dezelfde mail naar 100 mensen. Dat is vast een, een, een fraude mail. Dus dan gaan ze er naar kijken. En dan gebruiken ze nog wat andere patroonherkenningen. En dan, en dan gooien ze hem automatisch weg. Ja, terwijl mijn publieke omroepmail, daar krijg ik er ontzettend veel op binnen... Ja, dan moet je toch eens even met de systeembeheerders praten, denk ik. Dat zou ja, betere filters ja. ja, misschien zou ik dat moeten doen. Maar dat is echt, dat is echt waar. Ja. ja, Daar komt echt ver weg. De meeste spam, rotzooi, gekke, gekkigheid en onzin op binnen. Het probleem is zoveel zelfs dat ik soms mijn uh, mailbox gewoon maar weer uit op gewoon leeggooi. En daarmee ook dus ook wel belangrijke mails nog wel eens een keer uh, kwijtraak. Wat is er een manier om, om, je moet ze toch eigenlijk gewoon handmatig allemaal door? Ja, in feite moet je het handmatig uh, vinden. Want als het op een makkelijke manier automatisch komt... Nou ja, los van de manier ja. die hè, van honderdduizenden e-mails ja. tegelijk bekijken... maar dan, dan was het al wel gedaan. Ja, en dus... dan, ja, dan komen ze ook niet meer binnen... want dan zouden er wel een of andere filter omheen zitten. Ja, ja, ja. ja duidelijk. Um, als het goed is, hangt Sander aan de telefoon. Sander? Ja, goeiedag. Hallo. Hoi. Ja ja, ik heb het uh, gevolgd en uh, iedereen maakt zich druk over als uh, ze op internet gevolgen worden en zo, Maar ja, tegenwoordig zijn er gewoon heel veel elektronische apparaten die gewoon meer luisteren met wat wij en meer kijken wat wij uh, dagelijks leven doen. Wat bedoel je met andere apparaten dan de computer? Uh, Televisie, die smart tv's, die hebben ingebouwde camera's en afluisterapparatuur om uh, uh, gewoon direct meer te luisteren naar wat er in een woonkamer... en meer te kijken wat er in een woonkamer gebeurt. Ja, ik, ik, ik hoorde daar ook iets over, maar dat, maar dat mag niet toch? Dat is toch super strafbaar? wat ja, mag, ja, mag er nog meer niet. Hè? Ik bedoel, uh, er wordt gewoon niet over gepraat. Uh, Fukushima, Japan, uh, daar wordt niet over gepraat. Dat is al uh, bijna drie jaar... Is dat rechtstreeks aan het, het lekken in de oceaan? En wij lekker de zalm ook vanuit Alaska en zo. Waar lengte besmet is met nucleaire rotzooi. Niemand zegt wat. S Sander, nu maak het, je me echt te ongerust. Ik ben veel te gevoelig voor dit soort, uh, dit soort verhalen. Dan slaap nee, ik Nee, maar meer. Dit moet ik keer aan het licht komen. Het is echt gewoon. gewoon uh, ja, het is een crime against humanity. Het kan gewoon niet uh, langer doorgaan. Maar... Afleusen. Dus men denkt maar alleen via e-mail. Dat is uh, en via bankgegevens, maar ze hebben gewoon alles van je. Tegenwoordig staat je vingerafdruk op je identiteitsbewijs. Ja. ja, dat ben is het. Je bent direct, uh, uh, ja, te uh, trassen en uh, dat is wat mee verontrust. Maar wapen jij jezelf daartegen? Probeer je uh, bepaalde dingen niet te doen of bepaalde internetdiensten dan, dan niet te gebruiken? Uh, nou, okay. uh, Facebook uh, gebruik ik eigenlijk alleen om uh, ja poker te spelen, maar voor de rest niet om mijn dingen te delen. Nee. Mm. Twitter gebruik ik sowieso niet en WhatsApp. Is ook heel erg gevaarlijk, ja. Ja? Oh, ja. Is dat zo Ja, was er was uh, in Brabant een voetbalwedstrijd tussen amateurs en uh, was er een vader die, die, die woog zijn of een schoon die, die uh, doodse vader, van, uh, ga je mee en een je voetbal. Ja, nou, zegt die vader. Nee, er wordt al een boel vuurwerk uh, in het publiek gegooid, hè? geen zin in. Hij zegt, nou, zegt hij, maak een mooie bom in elkaar. Nog geen half uur later staat de politie voor ze. Ah. Um. Dus die lezen mee, denk jij? Uh, ja, iedereen leest mee. En niet alleen de politie, maar alles wat boven de politie en boven onze regering hangt, leeft mee. Hmm. En dat, dat is dus wat er in die televisies, zelfs in vastdekorgers, alles is, uh, is dat daar apparatuur ingebouwd. Alleen ja, je kent en weet je het niet. Nee, dat is het ook een beetje. En, en ergens vraag ik me ook af, Sander, of ik het wil weten. Want ik word heel onrustig van deze informatie, merk ik. Ja, ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ik, ja. uh, ik, ik leef de zoveel ik niet heel erg grappig bij Maar ja, goed, ik ga gewoon naar mijn werk en ik, uh, ja, ik doe gewoon mijn ding, maar ik hoop het wel in de gaten. Sander, mag ik je bedanken? Ja, ja, zeker. Een hele goede nacht en blijf maar lekker radio luisteren. Dat is, ja, dat is in, dat in ieder geval, ik, ik kan niet jou afluisteren, dus dat is dan, dat is dan lekker veilig. Nou, ik, ik luister wel van mij op. <laughs> heel goed, goede nacht Sander, dankjewel hè. Dankjewel, dankjewel hè. Jo. Iris, een hele goede nacht. Ja, hallo. Ik begrijp dat je een vraag hebt. Ja, dat klopt. Um, jullie hebben het net over phishing-e-mail. Ja. En nou, uh, krijg ik de laatste tijd heel veel phishing-e-mail. Um, en ook heel veel van die bedelbrieven. Oh ja. Uit, uit weet ik waar ter wereld. En je moet altijd ergens op klikken. En dat doe ik natuurlijk niet. Hoewel ik moet zeggen, ik, ik heb onlangs een nieuwe creditcard aangevraagd. En ik kreeg een phishing-mail. Met echt het logo van dat creditcardbedrijf. De mail was zelfs aan mijzelf persoonlijk gericht. Dus aan mijn uh, e-mailadres. Mm. Meestal zie je undisclosed recipients. Maar dit was echt mijn e-mailadres. Maar goed, ik heb er niet op geklikt. Maar ik vroeg me opeens af. Van zou, zou, ik, zou mijn computer geïnfecteerd zijn? Want ik heb niks aan mijn een virusscanner geweest, mijn spamfilter, en ik krijg toch ontzettend veel meer phishing-mail. Ik vind het een hele goede vraag, Iris. Uh, uh, uh, Elmer, uh, jij, jij zat er meteen al te knikken, jij kent dit verhaal? Ja, ja, ja. mijn ouders hebben exact hetzelfde. Mijn vader was uh, vorige week nog aan het klagen uh, dat uh, hij ook zo ontzettend veel phishing-mail uh, ontvangt uh, recentelijk. Wel handig dat zijn zoon dan promoveert op dit onderwerp. Ja, nou ja, hij stuurt <laughs> ook vaak een e-mailtje door naar mij, van moet ik hier iets mee doen of is dit een nep-mail? En ja. eigenlijk is altijd de reactie van mij terug, dit is een nep- Mail. Maar hoe, hoe, kom het, hoe komt het dat, dat Iris ineens bemerkt dat, dat ze er meer krijgt? En dat ze ook echt haar persoonlijke e mailadres en naam gebruiken? En het logo van haar uh, creditcardmaatschappij? Nou, allereerst, ik denk niet dat haar computer geïnfecteerd is. In ieder geval niet, doordat ze phishing -mails, veel phishingmails krijgt... dat betekent niet dat haar computer geïnfecteerd is met een virus. Dat is goed nieuws. Dat is misschien goed nieuws, inderdaad. Uh -huh. um, maar wat je heel erg ziet, is dat uh, de criminelen... die sturen, uh, sturen phishingmails in golven. Dus als er uh, bijvoorbeeld een uh, bankwebsite tijdelijk niet werkt, is dus een storing bij internetbankieren, dan binnen een paar uur uh, komen er heel veel e-mails achteraan van hé, hey, uh, er is inderdaad een storing. Dan zeggen die criminelen zeggen namens de bank van er is inderdaad een storing oh. geweest. Klik nee, hier op, op e om dit te doen. ik je e-mail van bank waar ik helemaal geen klant ben. Ja, nou en het... ook niet ben geweest. Nee, maar dat komt waarschijnlijk omdat je e-mailadres uh, bekend is bij uh, de criminelen. En oh, okay. uh -oh. daar is helaas weinig aan te doen. Ik. Ja, een nieuw e-mailadres, maar het is een kwestie van tijd dan weer. Ja, precies, Ja, precies. Goed, kijk, ik merk dat op mijn werk ook. Maar ja, dat is een openbaar e-mailadres, dus daar kan, ik, uh, daar kan ik zelf weinig aan doen. Maar ja, ik vond het opvallend veel meer de laatste tijd. Ja. En ik schrok inderdaad van die, van die ene e-mail die echt uh, bedriegelijk echt was. Ja, ik kan me dat voorstellen. Heel verontrustend. En wat, wat, wat was er dan nou gebeurd, Elmer, als Iris wel die e-mail had aangeklikt? Nou, er zijn verschillende dingen die kunnen gebeuren. Allereerst kan het zijn dat ze meteen een virus op haar computer geïnstalleerd krijgt. Zelfs zonder dat ze iets door heeft. Okay. Ze klikt op de link en dan is er gewoon een virus geïnstalleerd. En dat kan je virusscanner dan niet meer ondervangen? Nou, wat die cybercriminelen meestal doen is, die maken een virus. Ja? En dan testen ze meteen met alle virusscanners of hun virus gedetecteerd wordt of niet. Oh. En als het virus gedetecteerd wordt, dan maken ze een nieuw virus. Ja, Dik, dat slim. Ja, dat is heel slim. Hm. En daardoor is het virus wat ze uiteindelijk op de markt brengen, wordt dus nooit gedetecteerd door een virusscanner. We lopen altijd achter, dus. De virusscannen lopen altijd achter, ja. Okay. Ja, die detecteren alleen virussen die zij inmiddels kennen. En dan heb je. Uh, uh, Oké, okay, dus de mogelijkheid is dat je een virus krijgt. Ja. De tweede mogelijkheid is dat je een neppagina van de bank op je scherm krijgt. Uh, waarin om gegevens gevraagd wordt, bijvoorbeeld de, de inlogpagina van je bank. Ja. En dan staat er gewoon wat is je rekeningnummer, wat is. Uh, uh, misschien pincode uh, staat er soms wel bij. Mm -hmm. en soms staan er ook wel meer algemene gegevens van naam, adresgegevens, uh, SOVI-nummer bijvoorbeeld. Uh, en dan als je dat daar invult, dan geef je dus nog meer gegevens aan uh, de cybercriminelen. En met die gegevens kunnen ze je rekening plunderen? Ja, nou wat dus kan, is dat op het moment dat je uh, op hun website iets invult... dat zij tegelijkertijd automatisch naar de echte bankwebsite gaan. Dus ze gaan een soort van tussenin zitten, in feite... Okay. Net als vroeger op de basisschool dat je in een kringgesprek, zeg maar dat je een verhaaltje ging doorverdelen ja. via de personen. In feite doen zij dat dan ook. Dus zij hebben dan steef oh, ik heb dit gedaan. En ik heb dan mijn rekeningnummer ingevuld en allerlei gegevens. En dan gaan zij heel snel naar de Triodos bank. Ja. En dan gaan ze alsnog, En dan kunnen ze inloggen. In, in... Dan, dan loggen ze tegelijkertijd in. Ja. En het resultaat van wat zij van de bank krijgen, want sommige banken gebruiken zo'n klein uh, apparaatje waar je ja. dan je pinpas in moet stoppen. Of sommige banken werken met codes. Um, het kan zijn dat dat, dat het, het geval is. En dan sturen zij gewoon het resultaat wat, van wat zij van de bank krijgen. En sturen ze door naar jou. Zo van: je moet inloggen. Dit is de code die je op het apparaatje moet invullen. En jij vult braaf die code in. Doen? En die code stuur je dus aan de cybercriminelen, ja. niet aan de bank. Omdat zij overal tussen zitten. Hmm. En, en, en hoe kan je mag dit. Ik ja. Mag ik daar wat over vragen? Vraag? Huh? Nou ja, kijk. Zulke soort gegevens, uh, uh, die vul ik natuurlijk nooit in, want, want daarvan weet ik wel, als ik niet zelf naar de site van mijn bank ga, dat ik dat niet moet doen. Maar het gaat me juist om die mails waar, waar je dan via een link meer informatie krijgt. En bovendien is altijd het advies, open die mail niet, maar mijn vraag is, wat is open een mail? Want ik, mijn mail komt binnen, ik zie dan in het, schermp, in het schermpje daarnaast, zo heb ik dat ingesteld, wat de inhoud is van die mail. Heb ik hem dan al geopend of niet? Oeh, dat is ook ja, een goede vraag. In feite heeft u hem dan al wel geopend, want u ziet de inhoud van de van e-mail. De e maar ja, ik zou maar... persoonlijk niet weten hoe ik een e-mail e kan beoordelen zonder hem te openen. Nee, precies, ja. nee. Dus hm? ik, ik ja. zou zeggen open hem wel, maar neem geen actie. Dus klik niet op de bijlages, uh, klik niet op de link, voordat u echt zeker weet dat het een, een geldige e-mail is. Ja, hmm. en ik, ik klik dan altijd op, uh, uh, nou ja, ik heb hem in het Engels, add to block senders list. Maar de volgende keer krijg ik van exact dezelfde persoon weer een mail. Dus die block senders list, die, die werkt ook niet. Ja, of zij kunnen daaromheen werken. Dat zou ook nog kunnen. Ja, nou, het, het grappige met e-mail, of eigenlijk het grappige, het trieste, is dat je uh, uit iedereen's naam een e-mail kan versturen. Dus ah. ik kan uit jouw naam een e-mail versturen en tegelijkertijd... Uh, of uit de naam van Bill Gates bijvoorbeeld... kan ik naar iedereen een e-mail sturen. Dat, dat, dat, er zit geen controle op of die afzender geldig is of niet. Dan zou ik wel mijn naam gebruiken. Dat is een stuk geloofwaardiger, denk ik. Hoor. Ja, dat hangt ervan af. Ja, voor wat, wat het doel is van de van e-mail. E maar de, dus yeah. die, die kon, je kunt dat ieders naam kun je een e-mail e sturen. Nou wordt dat wel deels gedetecteerd inmiddels. Mm -hmm. uh, maar wat ze alsnog kunnen doen is uh, e-mailadressen hacken van mensen. Dus ze ja. nemen gewoon e-mailadressen over en gaan dan vanaf dat e-mailadres e-mails sturen naar, naar de mensen. Kan jij dit? Ja, maar goed, ik krijg nou een e-mail ja. e e van een e-mailadres... wat ik helemaal niet ken. En dan zeg ik, blok blokkeer deze afzender. Dus dat e-mailadres. Mm -hmm. ja. En de volgende keer krijg ik van dat precies datzelfde e-mailadres... krijg ik weer een e-mail, weer zo'n phishing mail. Dus die functie dat je dat... ...automatisch kunt blokkeren met je rechtermuisknop. muisknop, dat weet, die werkt niet. Die lijkt me niet Wat te werken. Wat wel is. werkt is als je naar webmailniveau gaat... ...en je stelt daar een, je eigen filter in. En je kopieert dan dat e-mailadres. Dan wil het nog wel eens helpen dat van die e-mailadressen geen mail meer binnenkomt. Iris, het wordt zo uh, onderhand wel heel technisch, hoor. <lacht> oh, sorry. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik ben, uh, ben blij dat ik... Uh... Ik, uh, maak, ja, ik, ik ben, maak aantekeningen. Ik maak mijn computer met Outlook en dan heb je de mail dus al binnen. Ja, heb ik ook. Ik kan natuurlijk ook naar de webmail gaan van mijn uh, provider. Ja, daar ben ik en dan, dan weer het wachtwoord van vergeten. Instellen. Iris, mag Sorry? ik je. Ben ja, daar ben ik mijn wachtwoord van vergeten. Misschien de kat. De naam van ja, de kat, nee, of? nee, want dit moest een andere. Want okay. wij hebben een systeembeheerder bij de Evangelische Omroep. En die wil niet meer dat ik telkens de naam van mijn kat gebruik. Dus ik heb daar een ander wachtwoord voor gekregen. En <laughs> dan vergeet ik het dus. Dat is heel erg. Ja, ja dat, is, dat is jammer, ja. Hopeloos. Maar ik heb daar nu een website voor: Die, die lastpass.com. Daar kan ik mijn wachtwoorden gaan opslaan. Dus misschien is dat helemaal geen gek idee. Oh ja, ja, dat, ja, dat heb ik ook gelezen. Ja. ja. ja. Heel goed. Iris, dankjewel hè. Oké, okay, prima. En een goeienacht. Ja. nachtdag. Ja, dag, We praten vannacht over uh, internetcriminaliteit. En uh, uh, Elmer Lastdrager zit naast mij in de studio. Dus als u vragen heeft, zoals Iris ze zojuist ook stelde... dan kan dat, hè? Hij kan ze beantwoorden. 0800 1121. 0800 1121. Als u mee wilt praten. Of mailen. Nacht.eo.nl. Dat is een uh, keurig uh, mailadres. Er gebeurt niks raars mee. En uh, u kunt ook twitteren mee. Uh, middels hashtag dit is de Nacht. Mirko, schuif eens even naar de microfoon. even. Ik wil ook nog even met jou kletsen voordat je nog eens gaat spelen. Uh, jij verzorgt de, de, de, de muziek uh, Ja, ik, ik, ik lees jouw biografie. Bij... Ja, ja, jullie. Sorry, jullie <laughs> allemaal. Natuurlijk. Oh. Vooral de vrouwen. Het was het ook alweer, de fanfare van het grote geluk. Ja. De fanfare van het grote geluk. Ik moet het opschrijven, want ik vergeet dus dingen heb ik ontdekt. Ik weet niet wat het is. Zet maar in, uh, wat was het? Last Paas? Ja, dat. En dan wordt hij op een gegeven moment gehackt en dan is het helemaal... Ja, onder, en dan, dan, dan vervaren van het grote geluk ja. heeft dan een probleem. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik iets te lang in Groningen heb gehangen uh, dit weekend. En dat heeft nog een beetje zijn, zijn naweeën in mijn uh, dus in, een, in mijn gammele in hoofd. Alles. Juist, ja. Ja, ja. Het is iets met... Uh, nou goed, laten we het daar niet over hebben vannacht. Maar um, ik, ik las, je bent ooit begonnen als rocker. Toen akoestische verhalenverteller en troubadour en... Toch weer aan het rokken geslagen. Ja, dat is veel leuker, joh. Uh, ja, is het dan, wat dat ja, is mijn dat vraag? Is Was dat leuker. toch leuker? Ja, dat is veel leuker. Of kon je het andere gewoon niet? Uh, ik ben... Ik ben, <lacht> <Oe> -oh. <lacht> ik ben geniaal in alles. Ze nee. <lacht> <lacht> gaan we nu wel... Ze we we we beginnen te ja, muiten, hoor je Ze dat? beginnen zachtjes te huilen, ja precies. Nou, niet iedereen, hè? want sommigen moeten nog mee terug in de auto. Oh, oh dat is ook... <laughs> Nee, nee, nee, nee. Uh, ik, uh, sing songwriter is hartstikke leuk, maar op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Beetje weer in je eentje, uh, ergens naartoe gaan en dan uh, twee keer drie kwartier naar sing songwriter luisteren. Dat is ook niet te doen, hoor, vind ik. Nee? Nee. Oh, dat kan ik wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Het ligt er wel aan wie. Ja, dat precies. Dat ik, ik wel eens in slaap. Nou, dat zijn er niet veel, denk ik dan. Nee, nee. nee. nee die zijn maar goed, ik bedoel, ja. singer-songwriter is dan inderdaad zo'n tendens geweest van de afgelopen jaren. Ja. Die natuurlijk echt vreselijk uitgemolken wordt. Heel hip, ja. Eigenlijk al een beetje uitgemolken is. En, uh, en ik wilde gewoon weer lekker ouderwets rocken. En ja. het begon er klein. Onder het motto van het moet uit de achterbak van een auto kunnen. Want dan uh, kost het niet zoveel geld. <lacht> en uiteindelijk stonden we twee jaar terug geloof ik. Met twaalf uh, of dertien man op het podium van Paradiso. Ja, het is steeds groter. En dan tel je af. En dan maken dertien man in één keer tegelijkertijd lawaai. En dat is al hartstikke leuk joh. He, het is al uh, organisatorisch iets meer werk. Uh, ja, ja, ja, het is wel een soort van sociale werkplaats. <lacht> je ja. <lacht> ja. pot ja. op hè. Ja. Oh, Ze <lacht> moet nee, voor je, je gaan spelen. Ik maak straks elektronische <lacht> bandjes weer los. Oké, okay, oké. Okay. <lacht> Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik heb begrepen dat je een, een cover gaat spelen van uh, uh, The ja, ja, fantastisch ja, songwriter, natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, waarom dit nummer iedereen is van de wereld? Want het is een het is uh, Groot, groot Nederlandse lied. Ja, nou, maar The is ook iemand die gewoon echt uit en treuren gaat zitten schaven aan een tekst, die dan inderdaad gewoon uitblinkt in eenvoud. Ja. En dat weet je inderdaad van een liedje als blauw en open en samen. En ik denk ook inderdaad, en ik probeer af en toe die tijd zelf te zoeken, maar mij is het nog niet gelukt. Dat hij inderdaad, gewoon echt daar, dan, inderdaad gewoon een maand echt naar zo'n veld kan gaan zitten staren en denkt: wat kan er weg? Hij denkt nooit waarschijnlijk wat kan erbij, hij denkt wat kan er weg. Dus dan wordt het op een gegeven moment simpel. Ja. En dat is de kracht van een nummer. En eigenlijk hebben wij hem nog simpeler gemaakt. Maar uh, maar het blijft gewoon, Telauw is de uh, uh, scene, dat is gewoon uh, mooie muziek. Ja, dat ben ik helemaal met je ja. eens. En, uh, en een band die eigenlijk naar mijn zin iets te veel vergeten is. Dus iedere herwaardering van de scene, die uh, ja, ben die, ik helemaal die, met je die, eens. Uh, Zou eigenlijk inderdaad ik aan. gewoon een, uh, een tribute avond ja. eigenlijk gewoon uh, over een avond ja. voor ja. Telauw moeten komen. Ja, ja. Absoluut. Weet je wat uh, Lau me ooit vertelde? Hij speelde in een ander radioprogramma uh, wat ik presenteerde. Um, en dat vond ik heel spannend, want het is echt een oude held van me. Niks is zo eng als iemand interviewen waar Waar je echt heel veel bewondering voor hebt. Ja. Het feit dat dit interview zo heel soepel loopt geeft daar ook wel iets aan. Maar <lacht> <lacht> oh, wat ben ik vervelend gelacht, hè. Maar goed. Um... Uh, hij vertelde me toen dat um, op muziekscholen in België, dat open en blauw, dat, dat, dat hoort gewoon bij de standaard bladmuziek die jonge kinderen op, op uh, muziekscholen ja. daar leren. Ja, dat, dat, in, is echt, dat, dat moeten ze kunnen. In België gaan ze gewoon heel anders ja. doen met Nederlandstalige muziek. Ja. En in principe spelen wij de koffers die wij bijvoorbeeld spelen, zijn meer koffers uit België dan uit Nederland. Oh ja? ja. Grappig. Uh, ik weet niet of je Monza of Noordkaap kent. Nee. Dat is Ben Stijn Meuris, misschien zeg je dat wel? Wel nee. Oh, oh, ik val schoon, weer door de, we de mand, hè? luisteren. Goed, ik ga heb weer. Kreeg een uh, held uh, bij die in ik, de durft te ik, ik Oeh, wat zijn wij goed aan elkaar gewaterd? Ja. Goed, uh, mag ik je vragen om plaats te nemen ja, achter hoor, dat ga uh, de, de, de, de <laughs> microfoon? Het ik ga even fijn. Om te spelen: Iedereen is van de wereld samen met de fanfaren van het grote geluk. Ja, ik heb het opgeschreven. Mm -hmm. I Is van de wereld. En als u nu denkt, hé, hey, dit is het te muziek... nou, dan kan ik u misschien wel heel blij maken. Als u een mailtje stuurt naar nacht.eo.nl nacht.eo.nl uh, En nu laat mij weten waarom u graag uh, de plaat van Mirko... en de Vanvaren van het Groot Geluk uh, uh, wil hebben... Dan, uh, uh, nou, dan, dan stuur ik hem u misschien wel toe. Want ik heb uh, twee exemplaren van je gekregen... en twee prachtige singles. Uh, die moeten eigenlijk nog wel eventjes zo gesigneerd worden. Want dat is wel leuk, hè? Dat is wel heel leuk. Dat vind ik wel leuk. Ja. Nee, nee, ja, je, dat is ja. heel fijn. Dan krijgt u gesigneerde exemplaren. Dus nacht.eo.nl We praten vannacht over internetfraude. Uh, problemen met phishing. Van die gekke e-mails waar we het al over hadden. Uh, mensen die opgelicht worden via het internet. En ik heb een heuse deskundige aan mijn zijde vannacht. Elmer Lastrager uh, promoveert op dit moment op dat onderwerp phishing. Um, Elmer, waarom, waarom bedacht je dit is echt een te gek onderwerp om op te promoveren? Nou, het, het grappige aan phishing denk ik is dat heel veel mensen als je ze vraagt op verjaardagsfeestjes of zo van um, klik, eh, klik je wel eens op krijg je wel eens dat soort e-mails dan zegt bijna iedereen van ja en dan klik je er wel eens op en zegt iedereen nee. Maar tegelijkertijd zijn er wel heel veel mensen die er wel op klikken maar als je aan mensen vraagt van klik je er wel eens op zeg je nee ik herken dat best wel. Maar tegelijkertijd klikken heel veel mensen er wel op. Dus ja, want zouden, zouden ze ook niet meer verstuurd worden natuurlijk. Dat zou niet gebeuren. Nee. Dus er zit een, soort, daar zit een soort verschil tussen. En daar ben ik wel geïnteresseerd in hoe dat kan. Dat sommige mensen er toch invallen. Schamen mensen zich? Nou, als ik, dat ik, doen? ik denk het wel. Juist omdat iedereen zo zegt van ja, dat is toch heel duidelijk. Dat je daar niet op moet klikken. En mensen die er dan wel op klikken. Die denken zoiets van oh jee, ik heb iets heel doms gedaan. Ja. Dat terwijl misschien op dat moment zijn ze met stress. Of hebben ze andere dingen aan hun hoofd. Waardoor ze uh, gewoon wat minder... Uh, opletten in feite. Ja, nou ja en, en die phishing mails worden volgens mij steeds beter. Iris vertelde net al dat ze er eentje kreeg op aan haar gericht en haar ja. naam, haar mailadres. Het wordt toch steeds moeilijker om ze te herkennen. Nou, dat is natuurlijk wel een trend. De, de eerste lichting phishing mails, om het zo maar even te noemen. Ja. Die um, die waren vooral Engelse, Engelse mails die dan vertaald werden in het Nederlands. Ja. Via Google Translate bijvoorbeeld. Ja, of een hele slechte tolk. Of een hele slechte ja. tolk. Het was dus in ieder geval was erg duidelijk dat het een nep mail ja. was. Daar, daar zijn ze al wat beter in. Dus ze zetten dus Nederlandse uh, mensen in om het te vertalen. Of uh, ze kopiëren een e-mail van de bank, van de echte bank bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn al dingen om die mail zo echt mogelijk te laten lijken. En wat ze tegelijkertijd ook doen, ze, ze kopiëren dus echt mails van, echte mails van de bank. Dus het hele logo zit erin, de hele stijl uh, lijkt helemaal uh, goed te zijn. Dus in die zin kun je er niet echt meer op tekst. kun je niet, niet meer zien dat het, uh, dat het een phishingmail is. En dit is natuurlijk nog maar één van de, de stappen. die uiteindelijk komt de perfecte phishingmail er natuurlijk aan. Ja, en dan gaan we allemaal voor het bijltje. Ja, allemaal. Want wat je nou ziet is dat. Uh, maar dat is even een zijsprongetje misschien. Maar veel websites worden gehackt omdat de mensen gewoon niet echt aandacht besteden aan internetveiligheid. En dat zijn niet websites van hobbyisten. Maar dat zijn ook gewoon hele grote websites. Met heel veel accounts van mensen. Waar die dan een gebruikersnaam, en een e-mailadres en een wachtwoord daar hebben. Ja. En die worden dan gehackt. Dus die hele da database met klantgegevens wordt dan op het internet gezet. Ja. En cybercriminelen gaan natuurlijk die databases dan downloaden. En die gaan dan kijken van. Goh hier, ik heb een volledige naam van iemand. Er staat een e-mailadres bij. Het wachtwoord wat die persoon vaak gebruikt. Misschien staan er nog wel meer gegevens in. En wat je nou ziet is dat dat. Kom steeds vaker dat ze dus gepersonaliseerde phishing mails maken. Dus dat ze erin zetten uh, beste Elmer, bijvoorbeeld mm -hmm. uh, in, de, in, de, in de aanhef van de e-mail. En vervolgens kunnen ze zelf ook nog wat gegevens. We zien dat je geboren bent uh, op deze, deze dag. Uh, en dan vervolgens zeggen ze, misschien moet je op deze link klikken, want je internetaccount is, uh, je internetbankieren account moet uh, vervangen worden of iets dergelijks. En op het moment dat iemand een mail begint met beste Elmer. Of beste meneer lastdragen bijvoorbeeld. Dan denk ik al eerder van, oh jee, dat zal wel echt zijn. Want ze ja. kennen mij. Ze hebben een gegevens over mij. Ja. Terwijl die gegevens misschien wel publiekelijk gewoon te downloaden zijn. Ja. Dus dat soort gepersonaliseerde phishing, dat gaat ook uiteindelijk ook komen. En dat in combinatie met uh, logo's van organisaties die gebruikt worden, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld om te detecteren of het een echte mail of een phishingmail is. Ja. ja, het is duidelijk. Um, denk je dat jij er ooit in, in gaat tuinen? Nee. Nee, als ik erin tuin, dan wordt het wel heel. Uh, ja. meestal heel erg, okay, denk ik. Oké, okay, oké, dat is ook waar. Het is echt je vak, hè. Ja. Uh, we hebben Renaldo online, die heeft een phishing tip voor ons. Hallo, een hele goede nacht. Hallo, Renaldo, spreek je. Hallo. Goeie, goedemorgen, moet ik zeggen. <laughs> ja, het doe uh, ik ook prima. Ik gebruik al jaren een programmaatje dat heet Mailwasher. Ik schrijf het weer op. En wat is en, dat voor iets? Dat gebruik ik, dat je heb je in een betaalde versie en een gratis versie. En daar voel je gewoon uh, de naam van je provider in, waar die naar je mail moet kijken. En voordat je sowieso uh, je mailprogramma opent, Outlook of Outlook Express of wat het ook zijn mag, ga je met Mailwasher direct naar je provider. En dan kijk je welke mails je in je mailbox hebt. Die kun je dan zien, die kun je dan lezen. Ja. En als er iets verdachts is, wat je ook maar denkt dat niet goed is, kun je hem direct op de provider wissen. Oké, okay, dus dan komt hij nooit daadwerkelijk in je komt mailbox terecht. Komt hij nooit je kunt daadwerkelijk dus... in je computer terecht. Maar Renaldo, doe je dit elke dag? Ik doe dat elke dag. Ik heb het zelf zo ingesteld dat het programma... Uh, als ik mijn computer opstart, staat mijn washer op. Dat is, wel, dat is heel secuur, want ik, ja, ja. ik doe dat zelf helemaal niet. Wat is de reden dat je dit bent gaan doen? Omdat ik zo verschrikkelijk veel van die vieze mails kreeg. Ja, ik heb ja. ook zo, je had net iemand aan de lijn die, die van, van een, van een, uh, een of ander testament. Nou daar heb ik er tien van gehad. Ja, ja. Het <laughs> is echt de pure waanzin van alles. Ik heb het uiteindelijk ook mijn mailadres veranderd en toen is het gelukkig wat, uh, wat verminderd. Maar eh, sinds ik mailwasje gebruik heb ik nooit meer last van okay. wat dan ook. Want, Want ik, ik kijk dan naar de tekst, je kunt het ook zien wat er allemaal staat. En als ik ook maar één foutje zie of een foute uh, taalgebruik, of wat weet ik veel. Hè? Nou, dan, dan gaat die weg. En dan kun je hem direct in je, in je, bij je provider wissen. Maar Renaldo, die, die mails, daar hadden we het net over met Albert... die worden wel steeds beter uh, met, met ja, bijna maar, geen taalfouten die, meer en helder. Nee, maar dan moet je toch... Kijk, ik, ik weet bijvoorbeeld dat mijn bank mij nooit een mail zou sturen... Om een wachtwoord te vragen, of uh, weet ik wat. <laughs> ja, Daar kun je <laughs> dus wel van uit. De bank gaan, zal he? ook nooit een link geven. Uh, dat doen ze gewoon niet. In Nederland op zijn minst niet. Mm -hmm. uh, nou, oké. Okay. Dus dan, uh, dan als ik zoiets zie, dan, dan, dan zeg ik, zet, markeer ik hem gelijk van wissen. En dan krijg ik hem niet eens op mijn computer. Dus die mailwasher werkt ook eigenlijk als een soort soort, soort virusdetector, uh, Dit Het om... is, is gewoon een filter, ja. Ja, Oké, okay. Hey, goede tip. We nemen we mee. Dankjewel Ronaldo. Tot ziens, hè? Dag. We hebben het over internetfraude. Heeft u ervaring hiermee? Bent u wel eens ingetuimd? Dat mag u heel eerlijk zeggen hoor. Daar hoeft u zich niet voor te schamen, heb ik net geleerd. 0801121 of mail naar nacht.eo.nl. Waar u overigens u ook naartoe kunt mailen als u heel graag het album van Mirko en zijn wijze mannen. Merk je dat gewoon? Dat beide bandnamen gewoon even door elkaar gebruiken? Dat is een. Maar uh, uh, wat maakt u kans op, op uh, de prachtige plaat? Daarvoor moet u dan uh, mailen naar nacht.eo.nl Maar als u ook vragen hebt over internet, bent u welkom. 0800 1121. Uh, misschien bent u wel uh, een van die mensen die opgelicht is uh, via Facebook... of via een datingsite om heel veel geld over te maken... naar iemand waarvan u dacht dat u heel erg verliefd op was geworden... Dat lijkt me wel heel pijnlijk. En daar kun je gewoon ook niet zo makkelijk over praten. Maar ik bedoel, dat is gewoon ook gênant. Ja, dat is enorm gênant. Iedereen zal zeggen, oh, die trapje toch niet in. Ja, maar ja, liefde gaat toch ver, hè? Dat ja, dat de... lijkt me ook. Ja. Ik, kan, ja, ik, ben, ik, ben, ik durf wel te zeggen, ik ben naïef genoeg. Dat zou mij kunnen overkomen. Dat heb ik nu hardop gezegd. En waarschijnlijk zit mijn postvak nu alweer vol. Maar uh, nee, ik kan me dat... Ik, ja, ik ja. denk dat het de meeste mensen wel goed kan overkomen... Uh. Want het gaat juist ze zijn daar gewoon heel geraffineerd in. Dus ja. ze, ze weten precies hoe ze mensen uh, moeten benaderen. En ook al denk je in eerste instantie probeer je de boot af te houden. Ik denk dat er altijd nog wel middelen zijn om uh, dat zelfs nog. Ik hoorde dat zelfs iemand via een datingsite 1,2 miljoen euro had overgemaakt. Nou, dan kun je het blijkbaar ook missen. Dat was wel een beetje mijn conclusie. Ik ben wel heel benieuwd wat voor datingsite die persoon op zat. Ja, wat voor vraag er gesteld was door die, ja. die crimea. Ja. Ik moet naar de maan of zo. Om te ja. terug, om... <laughs> ik hou van je. Ik ga je naam op de maan schrijven. Maak het geld even over. Ja, ik heb geen idee. Ik vind ik trouwens wel een goede smoes. Ja, die, Nee, die zou bij mij niet werken. Laat dat duidelijk zijn. Hey, um, die, die, heb, je, heb je wat tips voor ons Elmer? Hoe kunnen we ons wapenen? Ja, nou wat ik net zei, dus die mails worden steeds beter. Uh, maar ze zullen altijd nog om een actie vragen. Dus dan moet, altijd moet je als, als slachtoffer moet je iets doen voordat je echt slachtoffer wordt. Dus dat is of in de bijlage op, een, op, een, op een bijlage klikken. Dus dat je wat met een virus. Of naar een link gaan. Mm -hmm. Nou wat je kunt doen is, um, om te, hou je muis op de link. Maar klik nog niet. Op het moment dat je de muis op de link houdt, ja? komt er een klein tekstboxje uh, omhoog. Waar dan de echte link staat. Ja, want soms is die link is een, gaat naar een hele andere website dan dat in de mail staat. Oh ja, en dat kun je dan zien want er staan allerlei alle die niet lijkt op de, op de naam van bijvoorbeeld de bank. Bijvoorbeeld ja. Hmm. ja, als daar okay. getallen staan of er staat uh, nou, iets anders dan de naam van de bank die je zou verwachten, dan weet je van dit is een, een website. Dat is een goede tip. Dat heb ik nog nooit uitgeprobeerd. Oké, okay. heb je er nog één? Nou dat dat dat zou dat dat is al het de belangrijkste, denk ik. Wat je ook kunt doen. Maar dat is dus wat, wat minder is. Dus nou, kijk inderdaad nog naar, naar spelfouten. kijk naar de structuur. Ja. Um, het enige. Er zei net iemand die inbelde. Die zei van. Uh, Nederlandse banken sturen geen mail. Dat is helaas niet helemaal waar. Ze beginnen wel steeds meer mail te sturen. Want voor een bank is het natuurlijk. een efficiënte manier om de klanten te bereiken. En het ja. is een stuk goedkoper dan via reguliere post. Maar eigenlijk zouden ze dat niet moeten doen. Nee, Omdat. Maar, uh, maar je brengt ook je. Klanten in verwarring. Ja, eigenlijk wel. Nou, ik heb een keer van een, een collega van mij een mail van een bepaalde Nederlandse bank doorgestuurd gekregen. En een daar echte was, mail. Een echte mail, een legitieme mail. Uh, en daar was de link. Het uh, ging helemaal niet naar de website van de bank. Maar die ging naar een andere website die bijhield uh, hoeveel kliks er ge, ge, ge, gehouden, gedaan werden. En die website die bijhoudt hoe, hoe vaak er geklikt is, ja. die verwees we, wel weer door naar de, de echte bank. Maar er staat dus gewoon nog een, een website tussen. Ja. Ik denk als, als banken al dergelijke e-mails gaan sturen... Ja, dan wordt het al wel lastig om, ja. Nou ja, om van klanten te verwachten... dat ze dat uh, goed kunnen detecteren. Ja. Maar in dat soort gevallen zou ik zeggen... als de uh, link niet naar de website van de bank gaat... verwijder de e-mail gewoon en uh, kijk er ook niet meer naar om. En als de bank echt iets van je wil... dan krijg je wel via de reguliere post een, uh, een brief... Ja, dat is een deurwaarde op een gegeven moment. Of een deurwaarde ja, voor de deur. Ja, ja, dan ja dat, is dat is ook, ook heel leuk. Die, ja, die zijn ook duidelijk. Die sturen ook geen mails. Die bellen gewoon aan. Um, stel je voor, uh, ik, ik krijg een phishing mail in mijn uh, uh, mailbox en ik heb daar op geklikt. Ik heb iets ingevuld, ik heb gegevens gegeven. Wat dan? De allereerste stap is direct de bank bellen. Ja? Want, uh, als het een bank betreft natuurlijk. Ja? Of in ieder geval de organisatie bellen die ze die voordoen. Meestal zijn het banken. In dat geval moet je direct de bank bellen om dus je rekening te blokkeren... om te voorkomen dat er uh, geld afgeschreven ja. wordt. En hoe sneller je dat doet, uh, vaak als je het direct doet... dan kunnen ze ook nog wel wat geld terughalen als het okay. al overgestuurd is. En uh, uh, uh, kun je de politie voor bellen? Ik zou ook zeker aangifte doen bij de politie... want je bent slachtoffer geworden van, van een misdrijf. Dus dat kan? Dat kan, ja. Ja. Je kunt naar het uh, politiebureau gaan en uh, een aangifte uh, doen. Oké. Okay. Het ontvangen of het trappen in een, uh, een phishingmail, ja. Oké, okay, dus dat is ook een belangrijke. Um, en is er ergens een... en uh, er Bestaat zoiets als een informatiesite hiervoor? Dat mensen, waar mensen terecht kunnen met vragen. Of waar mensen. Is er een, een blog waar mensen elkaar kunnen waarschuwen? Van joh, deze mail gaat rond, let, er, let er op. Nou, er zijn tig informatiesites over. Uh, ja, over phishing. Er zijn meerdere overheid. nooit op. Nee, er dus... zijn echt. Uh, er zijn heel veel. Uh, en elke overheidscampagne uh, heeft ook een onderdeel uh, phishing. als het over digitale veiligheid gaat. De banken hebben zelf ook een, uh, een uh, website. veiligbankieren.nl is het volgens mij. Oké. Okay. En die, uh, daar staat ook uh, nou ja, informatie over phishing wat en je, wat je moet doen. Dus we kunnen ons, onszelf uh, ruimschoots voorlichten. Ja. Alleen je moet het wel doen, want dat is het uiteindelijk. Je moet er zin in hebben en ik denk dat dat het grote probleem is. Heel veel mensen die denken, ja, ik heb, ik vind, ja. mijn computer moet werken, mijn mail moet gewoon werken... Ja. en ik heb geen zin in al die ellendige mails en dat nee. ik dat ook nog moet verwijderen. En, en Ik zit nu hier en ik denk, ja dat ga ik doen. Ik ga morgen al mijn wachtwoorden aanpassen, maar als ik morgenochtend wakker word... Ik, ik ken mezelf inmiddels een klein beetje... Ik denk niet dat ik dat doe. Het is dus heel stom. Misschien ga, ja, doe je het pas als, als er echt iets misgaat. Dus, eigenlijk heel dom. Ja, nou, dan is het eigenlijk al te laat. Ja. Want dan kunnen mensen je complete online identiteit overnemen. En dat is natuurlijk wel lastig. Ja, nu, dat klinkt helemaal als een enge, enge film. Ja, daar nou ja, worden films over gemaakt. Maar dat, ja. dat kan in het echt. En het is ook echt gebeurd door een bij een aantal mensen al. Die dus gewoon, daar wordt een e mailaccount wat overgenomen. Een Twitter, nou is dat misschien niet de eerste levensbehoefte, maar voor sommige mensen wel misschien. Maar die wordt dan ook overgenomen. En daar gaan mensen uh, valse berichten uitsturen uh, en die lezen al je e-mail. Je e je privéberichten. Daar wil ik zo meteen nog eventjes over doorpraten. Maar we gaan nog uh, één nummer uh, uh, horen van uh, Mirko en de wijze mannen slash de vervaren van het grote geluk. Um, Mirko, ik weet niet uh, hoe dit liedje gaat heten... want in onze mailwisseling nee, klopt, uh, hield je vijf... het nog een beetje in spanning. Nee, nee dit heet uh, Kom voor jou. Oh. Een authentiek liefdesliedje. Oh, en voor wie is dat geschreven? Doe mij. Nee, maar voor wie? Voor wie? Ja. Uh, voor Angelique. Voor ah, okay. Isabel. Voor Suzanne. Voor Helene. Oh, oh, je bent er zo heen. Voor... Sorry, ik ben er zo. Ja? Een. Ja. Nee, nou, ja, dat, dat mag. Die bent charmant. Ik kan me er ook best iets bij voorstellen. Goed, we gaan luisteren. Uh, uh, kom voor jou. Voor nu wel eens tijd dat we de hal gaan behouden. say yeah. Het grote geluk. Jullie dachten eventjes, wat is er aan de hand dat de deur open ging? Maar ik zat nog op een briefje te wachten. En dat briefje, dat is dit. Dat, dat zijn een aantal mensen die hebben gemaild voor de cd. Oh. En ik dacht dat we er eventjes met jullie doornemen. Um, er zit iemand tussen. Um, um... Maar die krijgt hem niet, want dat is familie van de saxofonist. Dus dat is dan een beetje toegestoken. Ja, Je er al acht. Ja, precies. Die, die, die, kan, die krijg je met Sinterklaas bij de, bij de familie. Maar uh, um, ik vind dit een leuke mail van Heiko Strietman, Gave muziek, vooral de saxofoon solo. Ja, je krijgt echt alle aandacht hoor. Ja. Ik zou graag een cd van ze krijgen. Nou, bij deze Heiko, die komt jouw kant op. Het is een gesigneerd exemplaar. En hier Frits Groeneveld, dit is echt een mooi compliment... Gekke mannen, zeg. Ja, en vrouwen dan eventjes ook. Ja, ja. Uh, uh, maar dit is, dit is voor het eerst sinds lange tijd dat ik dacht: hier gebeurt wat. En de teksten zitten ook nog eens geestig in elkaar. Nou, nou dat is een mooi compliment. Ja, dankjewel. Nou, die, die krijgen jullie mee. Uh, Frits en Heiko, ik uh, zorg dat jullie alle twee een uh, CD. Uh, krijgen. En uh, mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst. Dag, het was dan. natuurlijk een redelijk last minute. Ja, het was een uh, apart avontuur van de recht van de computer. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat, ja, dan blijkt toch weer dat, dat, dat al die social media en mail uh, heel uh, uh, handig werkt. Ja. Ik nou ja ik, ja, ik zal het je uitleggen al. Uh, de, uh, de band die uh, aanvankelijk hier vannacht zou staan, die, die had geannuleerd. En daar kwam er vanmorgen achter. En toen dacht ik, hoe kan ik nou het snelst aan de band komen? En toen heb ik een oproepje op mijn Facebook gedaan. Ik zit nu al vol... Tot en met de komende drie jaar. Met ook uh, mensen die panfluit spelen. En, uh, ja. Maar goed. Uh, maar dat hoort ook. Dat vindt dat het uh, ook moet hoor. Panfluit? Ja. ja. Ja joh, gewoon vier liedjes achter elkaar. Ja, ja, uh, ja uh, alleen door Indianen op hoog Hoogkaterijnen graag. Dan, uh, in, in, in, in, in, in. Misschien iets voor Eurosonic sonic een Noorslag. Ja. Wie weet. Gewoon in de Oosterpoort, anderhalf uur panfluit. Uh, ik, ja, weet je, ik vind, vind het een heel goed idee. Ja hè? Ja, bel ze even. Ja. Ja. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Um, ik ga nog eventjes een paar minuten met jou verder kletsen Elmer over uh, uh, internetfraude. Uh, Jij vertelde net iets en um, dat, dat soort verhalen ken ik vooral uit films. Dat je je, je identiteit daadwerkelijk ge, gestolen, geleend uh, kan worden uh, door uh, een, een, een internetcrimineel, een cybercrimineel. Um, dat lijkt een beetje weer, dat, ja, filmverhalen, daar ken ik het vooral van. Maar dat overkomt dus mensen. Dat overkomt echt mensen, ja. ja. De reden daarachter is natuurlijk dat online, om jezelf te zeggen, ik ben wie ik ben, ja. dat is, het is meestal genoeg om een gebruikersnaam of e-mailadres en een wachtwoord te hebben. Ja. En dat is alles wat, wat je nodig, tegen, hebt. Wat je nodig ja. hebt om te zeggen, dit, dit ben ik. Dit is inderdaad mijn, mijn account op deze website. En op het moment dat zo'n cybercrimineel dan uh, je wachtwoord heeft en je gebruikersnaam, dan kan hij in de, op dat account inloggen en uh, het wachtwoord aanpassen. En maar, dan kun je er zelf niet meer bij, en hij wel. Maar Even. als dat nou gebeurd is, hè? Ja, je zegt hij. Zijn het vaker mannen dan vrouwen? die dit. Het zijn vaak wel mannen, ja. ja. Hoe oh, kan dat toch? Ja, het, is, het zijn de, de mannelijke nerds, zeg maar. Het echt zijn ja? stereotypen. Ja. Dus uh, die clichés zijn wel waar? Ja, grotendeels wel. Er zijn, er zijn best uh, ook hele goede vrouwelijke hackers. Goede vrouwelijke hackers? Ja, die zijn er. Je maar... zegt het ook met een echt bewondering. Ja, nou, die, die zijn er. Het is natuurlijk ja. een soort van mannenwereldje misschien toch wel. Mm -hmm. Um, maar die, ze zijn er wel, maar ze zijn wel in de minderheid. Hmm. Ja. ja, wie weet, het, dat die ook, ook de, de internetwereld nog helemaal gaat, gaat emanciperen. Maar stel je voor, iemand, he, iemand doet zich voor als Miranda van Holland op het internet en doet alle rare dingen. En, en uh, hoe krijg ik mijn identiteit weer terug? En hoe, hoe kan ik aantonen dat ik niet die rare aankopen heb gedaan? Of hoe bewijs je dat? Ja, aantonen dat je iets niet hebt gedaan is natuurlijk altijd extreem lastig. Ja. Want dat, dat kan eigenlijk niet. Uh, dus je zult de, de organisaties... Eh, bijvoorbeeld als je Twitter-account wordt overgenomen... dan zul je naar Twitter moeten gaan om te zeggen... dit is mijn account en niet van diegene die hem nu gebruikt. Maar dan zul je wel met overtuigend bewijs moeten komen... dat inderdaad dat jouw account is. Maar als dat niet lukt? Dan is dus Twitter-account dan, vanaf dan van iemand anders. Dan krijg je hem ook niet meer terug. Nou ja, een Twitter-account vind ik dan niet eens zo'n probleem. Maar een, een, een bankrekening of weet ik veel wat... Dat, dat lijkt me echt wel... Het, het voordeel van een bankrekening is dat het ook... je fysieke adres eraan gekoppeld is... In ja. tegenstelling tot andere alleen digitale diensten. Dus de bank kan altijd nog een brief naar je huis sturen. En dan zeggen van, hé hey, kijk, uh, dit is een code. Hè. Voer die bijvoorbeeld online in en dan is de account weer van jou. Of, en... of ze kunnen vragen van, kom naar ons kantoor toe. Om te bewijzen dat het inderdaad, dat jij het bent met je, met je paspoort. Ja, ja, dus ja Dat ja, kan ja, natuurlijk ja, wel. Ja, okay. alleen, het gaat vooral om de, de diensten die alleen online zijn. Dat is natuurlijk extreem, uh, extreem lastig. En uh, heb je daar nog tips voor? Hoe we daar het meest verstandig mee om kunnen gaan? Nou, Het meest verstandige, maar dat is dus in het e eerste uur ook al geweest. Net om tussen, uh, tussen drie en vier. Is uh, meerdere, uh, voor elke site een apart wachtwoord te gebruiken. Dat op het moment dat een van de websites toevallig gehackt wordt. Dus de, dat de hele website gehackt wordt. Ja. Dan, uh, dan, is het, dan hebben die criminelen de wachtwoorden van die website in combinatie met het e-mailadres of gebruikersnaam die je op die website hebt. Ja. En op het moment dat ze die e-mailadressen en gebruikersnamen op andere sites kunnen invullen... ja, dan kunnen ze in feite je complete identiteit overnemen als ja. jij maar één wachtwoord gebruikt. Bijvoorbeeld de naam van je kat. Ja. Ja. Dus ja, daar gaan we weer, maar dat, dat is ja. wel het, het probleem. Je, en, je en, hebt gelijk. Het tweede is, cybercriminelen hebben natuurlijk uh, een enorme lijsten met wachtwoorden die veel mensen gebruiken. Want je bent echt niet de enige die de naam van een kat of van, het een, van een partner, partner of je kind of je geboortedatum. Je geboortedatum. Ja, natuurlijk. Ja, dat is het, allemaal waar. Het klikken. meest gebruikte wachtwoord is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Ja, en, en dan variaties 1, 2, 3, 4, 5 en dergelijke. Dus dat is het online het, het meest gebruikte wachtwoord. Dus, dus dat kun je gewoon doodleuk ja. gaan proberen en de kans dat dat raak is. is dus. Als je, dan moet je de gebruikersnaam erbij ja, vinden. Ja. Ja, ja. Dat is vaak iemands naam. Ja. Al dan niet uh, aan elkaar geschreven. Of ja, met een sporties. geboortedatum uh, ja. of een jaartal erachter. Ja, ja mij <lacht> nee, dus nee, ook. Ja. Oh, wat erg. Wat voorspelbaar. Mensen zijn heel voorspelbaar in hun online gedrag. Juist ja. omdat ze inderdaad het simpel willen houden... om het zelf te moeten onthouden. Alleen het nadeel van het zelf onthouden... is dat je maar ja, beperkte dingen kunt of wilt onthouden. Ja. En dat je dus makkelijker gebruikersnamen en wachtwoorden ja, kiest. Dus je bent eigenlijk luid tot het moment dat het echt misgaat. En dan, ja, uh, en vanaf ja. Dan, ja, dan gaat het wel beter. Dan ga je inderdaad dat soort software... Pakketten gebruiken om je wachtwoorden te beheren. Ja, ja. Maar tot dat moment is het voor veel mensen denken van ja, het is niet nodig. Wat wat, wat is er, hoe erg is het als iemand mijn online account overneemt op een bepaalde website? Ja, dat, dat kun je natuurlijk afvragen. Hoe erg is het als nu mijn Facebook, mijn e-mail, mijn Twitter account wordt overgenomen? Hoe erg is dat? Ja. Dat is de moet al iedereen zichzelf moeten vragen, denk ik. Ja, Zijn ja. Afvragen. Ja, ik zou het vooral even vervelend vinden. Het voelt gewoon niet prettig inderdaad, want eigenlijk is het wel. We hadden daar het, in het vorige uur ook over dat met witte webcams het is wel alsof iemand wel heel erg in je in je privé komt, en dat is ook zo. Ja, want ja. het is mijn Facebook met mijn verhalen. En de foto van mijn kat, daar is hij weer. En ja, ja nee, dat snap ik wel, dat je dat inderdaad niet wil. Goed, um, ik ben een stuk wijzer geworden. Um, uh, morgen zal blijken of ik dat ook daadwerkelijk kan gaan toepassen. Ik maar, zal het proberen om het in te loggen. Uh, ja, uh, oh, ga jij mij hacken? Oh, dat is een goed, dat is een goed dreigement. Ja, dat is dat de manier om mij aan het werk te krijgen. Hech het, Engert. Um, we hadden het even, even een paar dingen op een rijtje. Er kwam een website voorbij die heette LastPass.com. Dat is dus die website waar je allerlei wachtwoorden kan in een kluis, in een digitale kluis, kan opslaan. Het is een programma die, uh, waar je dus al je wachtwoorden in kan zetten ja. met de site erbij. En dan, kun je dus, uh, dan heb je één hoofdwachtwoord waarmee ja. je dat programma dan kunt openen. En dat hoofdwachtwoord kun je heel veilig maken, heel lang. En dan, nou ja, dan als, dat, als dat maar niet te raden is... dan zijn die andere wachtwoorden die in die kluis dan zitten veilig wel, wel veilig. Ja, en dat is beter dan het Word-bestandje... wat ik ergens in mijn computer heb staan. Ja, of een post-itje op het scherm. Dat doen mensen ook. Oh, ja, dat doen mensen ook. Of onder het bureau, of er zijn een aantal standaardplaatsen voor. Ja, en Renaldo had het nog over die mailwasher. Is dat, is dat een aanrader? Dat hangt er vanaf. Kijk, heel veel mensen die willen die tijd er niet in stoppen. Dus je ja. denken van ja, als je die tijd erin wil stoppen... dan denk ik, zeker doen. Als je die tijd er niet in wil stoppen, dan zul je toch nog gewoon de mails handmatig moeten... Uh, en is het dan... Uh, nou, ik neem aan een virusscanner, dat je dat dan minimaal... Als je dan de minimale dingen wil doen... dan is een virusscanner... Nog zonder wel... twijfel een virusscanner moet. Er zijn zoveel virussen Moed. online. Ja, dat ja? Is, uh, ik denk dat het niet veilig is om zonder virusscanner... Uh, een okay. computer aan het internet te verbinden. Oké, okay, dat is een belangrijke. Ja, volgens mij zit die standaard op mijn uh, computer. Volgens mij gaat het... Uh... Ik zou het wel even checken uh, voor de zekerheid. Ja, Morgenochtend. <clears throat> Oh, ik heb een heel lijstje. Ik kom, kom nog meer aan slapen toe. Um, oh, Almè, mag ik je ontzettend bedanken en mag ik je heel veel succes wensen met, het, uh, met, het, uh, met je promotie, nou, je bedankt. fishing promotie. Wanneer, wanneer moet het klaar zijn? Over twee jaar. Over twee. Oh, dan heb je nog even. Ik heb nog veel te onderzoeken. Ja. Dat is wel mooi, want die ontwikkeling gaat er gelijk op met je afstuderen. Ja. Te gek, zeg. Ja. Nou, heel veel succes. Bedankt voor alles nogmaals. Um, dit was het één na laatste uur van Dit is de Nacht. Zometeen het laatste uur na het uh, nieuws van vijf... met een glansrol voor Barbie in het Tassenmuseum in Amsterdam. Ja, dat kijk ik al naar uit. En ik uh, neem een kijkje in Kosovo en in de Oekraïne. Dat zometeen na het nieuws van vijf in Dit is de Nacht. Tot zo.